...november uitgevoerd. Dus ik weet niet waar het GroenLinks het al... Dank u wel, wethouder Sandbergen. Dan heb ik een drietal opmerkingen, tweetal misschien. Uh, er is iets gezegd over kerntaken. Uh, volgens mij heeft het college daar in het verleden ook al een mening over gegeven. Als je het in hele milde bewoordingen doet, dan sluit ik aan bij een suggestie van een uur dan kun je zeggen dat het college daar op dit moment nog geen prioriteit voor wil vrijmaken. En gelet op het feit dat we voor de verkiezingen staan... zou ik u een overweging willen geven om na die verkiezingen dat debat maar te voeren. Overigens gaat het erom dat u keuzes maakt. En die keuzes liggen u ook voor. En daar kunt u ook een stuk invulling in geven. Amtelijke samenwerking. Er heeft een aantal van u wat van gezegd. Van, uh, wanneer kunnen we er iets over horen? Uh, we ...zijn het er denk ik al een overeind dat dat een zorgvuldig proces uh, met zich meebrengt... ...waar ook tijd en energie voor is, omdat wij zowel in Zandvoort als met de regio... ...maar in het bijzonder met Haarlem dat voor het eerst doen. Dus dat is aftasten en met elkaar praten, waar gaan we heen. Uh, het streven van het college is om uh, deze maand uiterlijk in december met een intentieovereenkomst te komen... die met het college in Haarlem wordt gesloten. Zodat dat weer een concrete stap is... die ons verder gaat brengen. Um, en ook daarvan kun je zeggen... dat je praat eigenlijk over een vorm van dienstverleningsovereenkomst... een soort inkoopvariant. Dat is eigenlijk de richting die is gekozen. Waarin flexibiliteit zit. Dat mag je denk ik ook van het huidige openbaar bestuur verwachten. Want er komen heel wat taken op ons af. Dat heeft u allemaal al heel goed gesignaleerd... Uh, qua uitdagingen en ook qua zorgen. En dat brengt ook met zich mee dat die flexibiliteit... ...al ga je inderdaad volgend jaar een kerntakendiscussie voeren... ...dat je dat inbouwt zodat je daar weer adequaat op kunt anticiperen. Dus daar uh, houdt het college ook rekening mee met die zaken. Uh, meer in het algemeen nog over de begraafplaats en de zorg... Ja. Ik houd u voor dat op 16 april van dit jaar deze raad de visie heeft vastgesteld over de begraafplaats... waarin het werkniveau B, om het zo maar eens te zeggen, is vastgesteld als beheersplan. Dus sober en doelmatig kun je ook in gewone woorden doen. En natuurlijk betekent dat een stapje terug, maar dat betekent niet dat het volgens mij een rommeltje wordt. Maar dat houden we natuurlijk wel in de gaten. Nou, dat, dat zou ik ook niet willen zeggen. Maar wat we wel kunnen zien is dat we natuurlijk een tandje minder doen. Dat is duidelijk, omdat uh, de begraafplaats wat dat betreft... wel op een heel hoog niveau altijd is onderhouden... en de kosten daarvan niet of nauwelijks inzichtelijk zijn gemaakt. En dat is pijnlijk. En ik denk dat het goed is, uh, ook voor deze gemeenschappen... dat wij dat ook helder naar elkaar uitspreken... en dat het een tandje lager inderdaad gaat... En dan maak je soms net even misschien een tandje te veel in. Maar dat veert dan wel weer terug. Maar vanuit een constructieve houding. Juist op zo'n gevoelig onderwerp. Dat geef ik u nog mee. Dat brengt mij dan tot het debatgedeelte. En wat meer zin. En mijn voorstel zou zijn om... even in afwijking van dat we normaal de programma's induiken... drie hoofdonderwerpen... Even apart te benoemen en die één voor één even kort in debat uh, wat verder uit te debatteren. En die drie hoofdonderwerpen zijn: dat is gebouw de Krocht, als ik je goed heb beluisterd, het Zandvoortsmuseum. en de financiële positie van de gemeente Zandvoort, inclusief reserves. Dat zijn, denk ik, drie onderwerpen die zich even wat laten separeren. En aansluitend gaan we door de programma's heen uh, ten aanzien van de relevante punten. Waarbij ik zie dat vooral programma 1 nog wel wat discussie vergt. Programma 2 verwacht ik niet. 3 beperkt. En bij 6 en wellicht 8 nog iets. Dat is even de gedachte zoals ik hem zie. Meneer Simons. Even een vraag voorzitter. Uh, er is uh, een commentaar geweest van het college... op de algemene beschouwing. Ik heb toch ook wel de behoefte om daarop te reageren. En ik vermoed dat u het meeste commentaar... in de, twee, in de drie hoofdpunten kwijt kunt... En zo nodig daag ik u uit om in de programma's het restant mee te geven. Geef ik u dan voldoende ruimte? Ja, ja. ja. goed. Voorzitter, oh, u dus zou vormen. We zijn aan het lijn, het CDA lijnt. Ja. Zou het college ook zien dat ze een lijn? Ja. Ik neem toch ook niks. Kan. Zullen wij dan volgens de door mij aangegeven volgorde het debat Een stuk behandelen? Ja. Oké. Okay. En dan begin ik uh, met het gebouwde krocht. Daar zijn een aantal uh, zaken door u genoemd. Ik stel voor daar het debat nader over te voeren. Wie wil het spits afbijten? Ja, uh, meneer uh, Luis. En we gaan dat informele debat op deze onderdelen voeren. Dus valt u in, vult u aan. Dank u wel. Um, tijdens de voorjaarsnota is inderdaad aangegeven door het college... dat ze ook de gebouwen zouden meenemen bij het bekijken van de bezuinigingen. Niet veel daarvoor, volgens mij ergens in april... heeft deze gemeenteraad nog een, een motie aangenomen voor abonnement van het CDA... waarin naar aanleiding van de eventuele samenvoeging met de Oranje-Nassenschool... en het gebouw De Krocht. Er raadsbreed was aangenomen... dat we nou eindelijk eens een keer... dat gebouw zouden opknappen. Dus dat even als voetnoot bij het verhaal. Um, wat wij hadden verwacht... dat er uh, van het college een wat duidelijke onderbouwing dan zou komen... Uh, buiten gewoon alleen maar zeggen... het is een bezuiniging. Want als ik kijk op pagina 8... dan, uh, dan meldt u dat er... Uh, ...een structureel voordeel van 20.000 oplopend een ton per jaar te halen is. Maar wat u ook daarin meldt is, en dat is nog belangrijker... ...onderzoek naar de mogelijkheid, beëindiging, huurovereenkomst is noodzakelijk. En dat geeft aan, als je dat opschrijft met die bezuiniging... Ja, dat, je, dat, ...dat dat leidt tot iets anders... En kan leiden tot iets anders. Dus als wij dit aannemen, dan krijgt u van ons in feite de opdracht om de renovatie niet door te laten gaan. Maar u krijgt van ons ook de opdracht mee om te onderzoeken naar de mogelijkheid om die huurovereenkomst te stoppen. Dus in feite vraagtekens te zetten bij de exploitatie op de huidige wijze. Zo lezen wij dit, dit stuk. En er staat natuurlijk geen geld bij gezegd. En tijdens de invalraad heeft de CDA toen al twee keer nee geroepen, maar dat mochten we toen niet. Maar bij deze roepen wij daar nog eens een keer tegen. Dat kan echt niet. Als u weet dat het gebouw De Krocht bijna zeven dagen in de week gebruikt wordt. Door zeer veel verenigingen in Zandvoort. Dat ik me niet kan voorstellen dat, dat wij hiertoe overgaan. Degenen die dat op dit moment exploiteren. Die doen uitstekend werk. Het is een voorbeeld van hoe je dit soort gebouwen moet beheren. En bestieren. En als je dan weet dat de gemeente Zandvoort, net heb ik laten uitzoeken, jaarlijks tussen de 20 en de 25.000 euro uitgeeft aan het gebouwde grocht. Krocht. En natuurlijk, ze betalen maar 600 euro huur. Daar kan je over gaan discussiëren. Maar dan denk ik van, goh, waar vinden we zo'n goedkope locatie in feite, waarin bijna zeven dagen in de week de Zandvoorters, de verenigingen cultuur, noem maar op, geregeld kan worden. En als, als, u, als u weet wat die mensen daar allemaal voor doen... nou, dat is ongelooflijk. Het zijn bijna sociale werkers, denk ik, af en toe wel eens. Want soms staan ze daar gewoon een hele dag voor tien kopjes koffie. Maar ze staan er wel, en ze regelen alles, en ze zijn brul staan. Dus vanuit dat oogpunt, en het feit dat we geen alternatief hebben... en een ezel zich niet twee keer aan dezelfde steen stoot... en dan kijk ik naar het college... Want we hebben dat al meegemaakt met het gemeenschapshuis. Dat we niet twee keer dezelfde fout maken. Uh, de oplossing voor de blauwe tram nog, uh, nog lang niet in zicht is. Ja, kunnen wij niet anders dan zeggen van jongens, dit moeten wij niet op deze manier willen. Maar we zullen wel moeten gaan kijken van wat gaan we dan wel doen. Dus het CDA heeft een abonnement gemaakt om, om dit geheel aan te passen. Ik weet niet of ik hem nu moet voorlezen of dat u zegt: van ik, ik wacht even, uh, meneer Bluis. Um, Wat mij betreft mag een zakelijke samenvatting ja. en dan uh, stelt voor: uh, uh, wij stellen eigenlijk voor, want ik kan het allemaal voorlezen. Uh, gelezen begroting 2014, waarin staat dat gebouw de Krocht verkocht dient te worden. Een bedrag van 1,4 miljoen in de meerjarenraming is gereserveerd voor renovatie en de opknap van het gebouw. Het voornemen is om te komen tot beëindiging van de huidige huurovereenkomst met de huidige beheerder. Verder constaterend dat de huidige exploitatie en de kosten voor gebouwde krocht voor de gemeente Soffert op dit ogenblik tussen de 20.000 en 25.000 euro per jaar zijn. Het gebouw de krocht als laagdrempelig multifunctioneel podium... biedt voor kunst en cultuur en verenigingsleven en prima functioneert. Stantwoord behoefte heeft aan zo'n locatie en er geen alternatief voorhanden is. Stelt voor het gebouw de krocht niet te verkopen. De huurovereenkomst met de huidige uitbaters niet te beëindigen. Te komen met een plan van aanpak om de exploitatie te optimaliseren... en de nodige investeringen te doen om het gebouw te behouden voor de toekomst. En daar hebben wij maar een schatting van gemaakt. dat mag voor mij er ook uit. Maar, en een bedrag tot maximaal. Omdat wij ook inzien dat op dit moment 1,4 miljoen gewoon een veel te hoog bedrag is. Uh, tot een maximumbedrag bedrag van 400.000 in de meerjarenraming te reserveren. En het moment dat we dat in de meerjarenraming zetten. Dat moeten we dan maar even bezien. Dan kan ik nu over de dekking gaan beginnen. Maar dat doe ik liever bij mijn financiële, financiële beschouwing. Want dat, dat zit er nogal ingewikkeld in elkaar. Eén -e -e -e moment. Er zijn wat vragen ter verduidelijking voor het abonnement, of niet? Ja, meneer Stammers en dan meneer Paap. Meneer Simons. Ja, voorzitter. Uh, dat is niet zozeer een, een, een vraag aan, aan het CDA, maar het is wel een vraag over uh, dat bedrag van 1,4 miljoen, wat dan is gereserveerd voor, voor renovatie en opknappen van het gebouw. Uh, ligt dat geld nu klaar of ligt dat geld nu niet klaar? Nee, niet waar. Nee. Want wat, wat, wat betekent dan gereserveerd in deze? Dat is een vraag aan het college, neem ik aan meneer Stand. Ja, nou ja, ja goed, maar het goed. is wel belangrijk om. We gaan even dit rondje vragen stellen ter verduidelijking verder doen. Meneer Paat. Ja, voorzitter. Sociaal ontvoerd in de fracties d 66 en uh, GBZ uh, komen ook met een motie, eigenlijk een beetje over hetzelfde. Van amendement, sorry, neem die kwalijk. Maar wij geven geen bedrag aan. Dat is het enige verschil. Geen bedrag aan. Wij houden het reservebedrag van 1,4 miljoen vast. Ja. Voorzitter, bij van meneer Paap... kunnen we niet die, die twee amendementen samenvoegen? Daarom, daarom dat, dat, dat, dat wil ik juist een voorstel doen. Als er een hele kleine uh, tekstwijziging komt bij het CDA... om te zeggen, eerst instantie 400.000 euro... want als je dat niet doet... dan ben ik bang dat we daarna weer problemen krijgen. Dat is je eerst eerste instantie 400.000 euro. Dan zei die ja dat. Uh... Ja, maar ik, ik wil daar ook met elkaar over discussiëren. Want kijk, Er moet, er moet, nee, luister, er moet, er moet wel wat gebeuren. Vinden we. we willen dat, wij willen dat gebouw graag overeind houden. Dan moet gere misschien gerenoveerd worden. Dat moet eerst uitgezocht worden. En die 1,4 miljoen is er ooit een keer ingekomen. En volgens mij is dit, was er toen van plan veel meer te doen. Dat had ook met, volgens mij met LDC LWC te maken. Dus de vraag is, hoe hard zijn die getallen? En ik roep nu 400.000, maar dat heb ik niet kunnen onderbouwen. Dus, dus er zal een, waarschijnlijk geld nodig zijn. Hoeveel weet ik niet precies. En daarom hebben wij gezegd maximaal 400.000 euro. Maar het moet opnieuw ingevuld worden. En het, het vinden van dekking, ja, dat, dat wil ik straks apart nog aangeven. Dus, ik, kom, ik kom er zo even op terug, ja. meneer Bluis. Want ik ben even aan het kijken, is er nog iemand anders... die een nieuw argument op dit, uh, dit onderwerp wil inbrengen? Uh, meneer wouwer Vilson, nou, Dan ga punt. ik namelijk naar de vragenronde even naar het college toe. Meneer de, Er is een punt uh, wat door het CDA naar voren is gebracht... Uh, wat aangeeft dat in feite de dekking zoals dit college die zich voorstelt... Uh, door het gebouw te verkopen mogelijk obstructie ondervindt... op, uh, op grond van de bestaande huurovereenkomst. Vandaar dat het CDA voorstelt om te onderzoeken in hoeverre dat inderdaad een blessel is. En het lijkt mij zaak, voordat we het even verder zouden gaan besluiten... dat daar toch enige helderheid over ontstaat. Wat CDA ook aangeeft bij punt drie... die exploitatie te optimaliseren. En dat betekent dat het misschien best wel wat commerciëler kan... en dat er afspraken gemaakt kunnen worden van hoe doen we dat. Het zou kunnen zijn, kijk, men vindt de huur te laag, daar zou wat aan moeten gebeuren, nou, dan moet je naar kijken. En je kan ook zeggen van ja... Uh, we, we geven wel geld ter beschikking en de huur gaat omhoog. Uh, nou, daar moet over onderhandeld worden. Vandaar dat wij dat ook bij punt 3 hebben aangegeven. En het is nu niet aan ons om dat achter te komen te kunnen invullen. Want er zou ook in een onderhandeling moeten gaan over, over hoe wij dan zien hoe we dat uh, willen doen. Uh -huh. Misschien willen we dat na de verkiezingen willen wij dat best wel regelen. Goed. Ik kijk even rond. Uh, want er liggen ook twee vragen voor het college. Meneer Simons. Ja, even aanvullend, eh, voorzitter. Het is zo dat eh, ik heb het betoog van eh, het CDA volledig kan volgen. Dat is volledig eigenlijk eh, volgens de denkrichting zoals wij die ook hebben. Een bijkomende vraag, vandaar dat ik even de aandacht vroeg, dat is... Eh, destijds was het zo dat eh, de krocht, het gebouw, is overgedragen aan de gemeente. Vanuit de Rooms-Katholieke parochie. Mijn vraag is is het niet zo dat er restricties zijn gemaakt? Want het is voor een heel laag bedrag overgedaan... voor de culturele en andere functies die het nu vervult. En ik heb het idee, en ik heb ergens horen verluiden... maar ik weet niet of dat waar is, vandaar de vraag... dat er ook restricties zijn gemaakt... dat dat niet zomaar voor commerciële doeleinden verkocht zou kunnen worden. Meneer Sandbergen, u wilt er nog iets nieuws inbrengen? Ja, voorzitter. Nou, twee dingen zelfs. Zo. Even los, even los van het feit dat ik eh, bespeur dat er eh, een behoorlijke meerderheid is... Uh, om het gebouw de krocht uh, te behouden. Uh, uit mijn betoog uh, tijdens de algemene beschouwingen... heb ik dat aangegeven uh, dat dat beslist noodzakelijk is. Een nieuw aspect wat ik wil aanvoeren is... dat achter het gebouw de krocht nog een aantal uh, ruimtes zijn... die op dit moment niet worden benut. En ik zou het graag uh, willen zien of die ruimtes ook ten behoeve van uh, de exploitatie van het gebouwde krocht... kunnen worden gebruikt. Ik weet dat er andere gebruikers zijn, maar wellicht... Uh, kan daar een mouw aan gepast worden. En uh, als laatste, en mensen die mij kennen... Uh, die weten dat ik daar uh, toch wel heel veel uh, waarde aan hecht... dat het gebouwde krocht, ondanks het feit dat het nu uiterlijk... In een eigenlijk uh, ja, wat, wat, uh, wat, wat slecht staat is. Ik wil niet zeggen dat het slecht uh, wat gebouw is. Maar het ziet er eigenlijk niet uit. Uh, het gebouw is in 1854 een gebouw door een waterschapsarchitect. Het was een pareltje aan zee om het zomaar eens uit te drukken. En wellicht als in de toekomst de financiële situatie... van de gemeente Zandvoort wat beter wordt... dat we daar ook eens wat aan zouden kunnen doen. Dat is het nieuwe aspect. Meneer Taters wil ook nog iets nieuws inbrengen of een vraag stellen. De vorige discussie is dat ook aan de orde geweest, voorzitter... Uh, wij zijn uh, verplichtingen aangegaan met een aantal uh, verenigingen om uh, dus gecombineerd met de krocht en de blauwe tram uh, accommodatie te bieden. Uh, de blauwe tram uh, is nog lang niet klaar. Dat zal nog twee jaar duren voordat de omgeving klaar is. Uh, het idee van huiskamer van Zandvoort daar voor de deur... dat is, dacht ik, nog steeds levend... en is de bedoeling om dat uit te voeren. Althans, daar zijn de investeringen opgericht. Uh, de markt is... ik dacht dat dat nog steeds uh, aan de orde was... om dat daar ook te vestigen... Ook de, dat, ik zie daar de wethouder alweer schudden dat dat niet het geval is. Nee. Nou betekent dus gewoon dat de visie die er was weer losgelaten is. Zodat er, zoals in Zandvoort gebruikelijk, dat wat je van plan bent nooit uitgevoerd kan worden. En dat de resultaten altijd maar maximaal de helft kunnen zijn van wat je gepland hebt. Jammer, jammer, jammer. Maar we hebben die ruimte en die moet ook gevuld worden. Ik zou zeggen, wacht tot uh, de zaak afgebouwd is... voordat je nieuwe verplichtingen aangaat. Het is een kwestie van twee jaar. Wat het CDA voorstelt is... Uh, vrij reëel... maar kan dat niet twee jaar wachten... totdat we een inventarisatie kunnen maken... van wat nou echt, echt nodig is... en waar we dan misschien het geld voor hebben. Uh, de opmerking van de huur die betaald wordt... Uh, ja, het is denk ik ook in het belang van de gemeente... dat er een huur betaald wordt... waardoor de exploitant ook een leuke boterham verdient. Dus we moeten niet... Uh, het blijkt dat dit heel goed werkt... en dat zegt de heer Bluis ook... Uh, dus laten we daar nu niet te veel aan tornen. En zeker niet als we zeggen van nou we wachten gewoon nog even twee jaar totdat de zaak helemaal bekend is. En we weten wat we echt nodig hebben. Mevrouw van de Veld. Nee. Ja ik, ik wilde er eigenlijk alleen maar aan toevoegen dat uh, mij zeer bevreemd dat dit wederom op de agenda staat. Ik kan me herinneren dat we hier uitgebreid discussie over gevoerd hebben. En nu wordt het door het college eigenlijk door middel van een begroting wederom aan de kaak gesteld. Ik, de gemeenteraad heeft niet voor niks 1,4 miljoen vrijgemaakt voor renovatie. Dus ik, ik heb echt zoiets van, waarom komt dit nu weer? En dat zou ik van het college wel eens willen horen. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Volgens mij is er aanleiding om eens een rondje bij het college te maken... Werdhouder Toon in eerste instantie. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, om maar bij de laatste opmerking van, bij mevrouw van der Vel te beginnen. Van de, de gemeenteraad heeft 1,4 miljoen vrijgemaakt. Nou, dat is, uh, dat is een hele ruime interpretatie van een reservering die je doet in een, uh, in een meerjarenraming. Een meerjarenraming is niks anders dan dat je zegt van, dat ga ik straks misschien doen. U stelt ook helemaal geen meerjarenraming vast. Alleen een begroting. Dus er is, en de heer Stammers vroeg het net al, er ligt echt geen 1,4 miljoen op de plank. Dus uh, dat is een misverstand. Um, ja, uh, dan de heer Simons die zei van, ja, dat het gebouw is uh, in de tijd uh, overgedragen. Voor, uh, nou ja, kwam bijna neer op een appel, voor een appel en een ei. Uh, ja, u kreeg daar nog driftig bij ook. Maar dat is een, uh, een heel groot en wijdverbreid uh, misverstand. De gemeente heeft daar gewoon 350.000 gulden voor betaald als ik dat doorzet naar nu... dan zitten we ongeveer op de 400.000 euro... hebben we er in de tijd voor betaald. Dus we hebben het niet zomaar... voor één gulden gekregen... met de restrictie dat we... een aantal dingen dan wel of niet zouden mogen doen. We hebben er gewoon een... een, een commerciële prijs voor betaald. Dus... Um, wel, wel... is er in het, in, in het stuk geregeld... ook in, in het contract geregeld... dat indien we het zouden willen verkopen... het in eerste instantie moeten aanbieden aan de kerk, aan de parochie. En, uh, en het is logisch dat je in, uh, ook al is het geen kerk meer... maar in zo'n gebouw en aanpalend bij de kerk... dat je daar geen rare fratsen kan uithalen die niet bij een kerk zouden passen. En dat staat ook gewoon geregeld in die voorwaarden. En dat lijkt me ook een hele normale zaak. Maar als het, uh, als het weg zou gaan met een soortgelijke functie de stichting die dat wil gaan exporteren ofzo. Dan is daar, zijn daar geen, denk ik geen beer op de weg. Tenzij de prochiet zelf wil, wil terugkopen. Um, ja en de heer um, Bluis zei nog. Van, ja, wat, wat, wat, um, wat hem verbaasde was dat er stond dat er onderzoek moet komen naar de mogelijkheid voor het beëindigen van de huurovereenkomst. Maar als je iets wil gaan verkopen en je hebt een huurovereenkomst moet je dat wel netjes afwikkelen. Dat is niet, niks meer en niks minder dan dat er bedoeld wordt. Dus op het moment dat we niet gaan verkopen, dan moeten we wel gaan kijken als we gaan opknappen, moet de huur overeenkomst dan nog op deze manier in stand blijven of moet die iets anders ingevuld worden. Ja. Maar dan sluit ik meteen aan bij wat de heer Taaters zei: van, we moeten ook wel zorgen dat het exploitabel is. Nou, en dat zijn dingen die we dan met elkaar moeten gaan onderzoeken. Bij interruptie, voorzitter. Hes Simons. Uh, meneer Toner zei net uh, dat er niet besloten wordt over de meerjarenraming. maar als ik kijk naar het besluit dan besluiten we niet alleen over de begroting maar als punt twee ook over de meerjarenraming. dank u wel meneer Simons het besluiten over de meerjarenraming wil niks anders zeggen dan dat zijn wij in de toekomst van plan het heeft geen enkele rechtskracht verder Even ter verduidelijking. Het betekent volgens mij dat, dat we wel een reservering doen. En dat omdat we vanuit een meer, uh, meer sluitend moeten zijn... moeten we die reservering doen. En uh, we zullen het uh, autoriseren. Ja, op het moment dat we het autoriseren. En het is dus nu niet opgenomen als autorisatie. Omdat het eruit gehaald is. Maar normaal had hier dus een, een autorisatie moeten staan. Misschien op de jaarschrijf 2014 dan of 2015, afhankelijk van hoe je hem inzet. En zoals het hier staat, zouden er een, dus bij deze dan... als we voor de 4 ton gaan, zou er een uh, investering voor 4 ton... voor 2014, ingevuld moeten worden. Dat was wat u betreft, meneer Tonen. Hey, wethouder Gurdansson, vanuit Financiën nog ja, een opmerking. Ja, korte aanvulling hier nog op. Het is, uh, het grootste is al gezegd door de wethouder tonen. dat het... Um, Schrappen van de, zeg maar, van de nieuwbouw of verbouw van de, van de krocht is onderdeel van het reduceren van het financieringstekort. En tegenover deze uh, annulering staat geen andere opgave. Sterker nog, bij de opmaak van de begroting resteert er nog een kort van 20 miljoen, zeg maar in het financieringstekort om dat terug te gaan dringen. Ook in dat kader, ook voor de vier ton. Uh, kijkend naar de liquide positie van de, van de gemeente Zandvoort, betekent dit ook dat er een lening aangetrokken zal moeten worden. Ook voor die vier ton. Uh, debat in ja, over de, de financiering zou ik nog op terugkomen. Aan de ja. andere kant geven wij, daarom zeggen wij ook van, van... bij drie zit er ruimte. En, en misschien moeten we elkaar dan, daarin vinden... dat we dat, dat afhankelijk laten zijn van het plan van aanpak. En dat er dan in 2014 wordt gekeken... oké, okay, wat wordt het plan van aanpak? En is er wel of niet een financiering via de gemeente mogelijk? Of is er op een andere wijze financiering mogelijk... door de exploitatie anders in te richten? Want dat is wat wij bij drie zeggen. Dus misschien moeten we dan zeggen van... Dat we vier in feite PM ramen vooralsnog. Maar wel, wij willen wel besluiten tot het niet verkoop en het niet opzeggen van het huurcontract. Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. Uh, meneer Bluis, misschien wilt u nog iets uitleggen. Want ik, ik begrijp het uh, niet heel goed. En de heer Tatis die, uh, doelde er net ook al op. Waarom heeft u nu haast? Waarom moet dit nou nu? <laughs> dat begrijp ik niet. Zeker gelet op de, op de uitleg en de, en de toelichting van mevrouw Geurensen uh, van zojuist. Uh, en ja, de, de, de VVD is op dit moment niet voorstander van een dergelijke uitgave of reservering. Ook niet in meerjarenperspectief. En ik denk dat de functionaliteit... Uh, ook behouden zou kunnen blijven op korte termijn... zonder die vernieuwbouw, verbouw of iets. Ja, dus nogmaals, wat is uw haast? Zou u dat nog eens kunnen uitleggen? De haast is dat er staat dat het gebouw verkocht moet worden. Dat is de haast. En dat willen we niet. Dat staat hier. En dat er met de... moet, moet worden of de huur wordt opgezegd, dat willen we niet. Daar beginnen we mee. Dat is één. Daar, dat moeten we amenderen, want anders staat dat hier gewoon in. Dat bent u toch met mij eens. Nou, hoe denkt de VVD daarover... Weet u, ik wil verkoop niet op voorhand uitsluiten. U, u schrijft het hier stellig, maar als er een koper zich aanbiedt... bijvoorbeeld de, de katholieke kerk of de huidige uitbater... dan zou ik dat niet willen uitsluiten. Want eh, verkoop en functionaliteit is wat dat betreft iets anders. Ja, nou, daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. Want ik heb proberen uit te leggen hoe de huidige stand van zaken is... Hoe het, hoe het gerund wordt, wat het ons kost... En één ding ben ik wel van overtuigd. Als de overheid uiteindelijk besluit om dit soort dingen anders te doen. En dan neem ik de blauwe tremmer als voorbeeld. Dan loopt dat vaak niet goed af. Dus waarvoor zouden we het kip met de gouden eieren slachten? Waarvoor wilde het? Het is ingegeven door het college alleen vanuit bezuinigingen. Is, daarvoor is het ingegeven. Er staat hier geen enkel. Want dat, dat vind ik dan het jammere. En dat had ik ook gehoopt. Maar dan ga ik alweer op wat er in het Memoie van Antwoord staat. In het Memoie van Antwoord had ik verwacht dat er een onderbouwing zou komen. Waarom? De enige onderbouwing die hier wordt gegeven is uit financieel oogpunt. Ja, en het en... gaat dan met name... want het enige wat we inboeken is de bezuiniging op die 1,4 miljoen. Want we boeken geen ja, ees... en Maar, maar die, die financiële overweging daar waar het gaat om die verbouwing... dat vind ik een hele terechte. En, en, de, en de verkoop, dat heeft voor de VVD absoluut geen prioriteit. De heer Tatis uh, zei het ook, al laten we het ook uh, in grote perspectief uh, bezien. Maar, maar onze prioriteit ligt met name, wat dat betreft, voor het geld dat is gereserveerd voor die verbouwing. Ja, daarom dames, dames, breng ik dat ook terug van 1,4 naar al maximaal 4 ton. Omdat ik, wij wel vinden dat er wat moet gebeuren. Ja, maar er moet wel u, wat aan het gebouw gebeuren. Ja, maar gebeuren. u gaf ook al aan... Nee, eerder van, ja, ik, ik weet ook niet precies hoeveel... dus ik, ik, ik maak maar een schatting van 4 ton. Dat heb ik gedaan, ja. Nou. Ja, en dus, maar, dus. maar ik zou denken van, van... geld volgt de plannen en niet andersom. Ja, Zal ik de dekking... willen we het nu over de dekking hebben dan? Ik wil wat dekking aangeven, hoor. Maar uh, meneer Stammers wil ook graag in dit uh, debatje interveneren. Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk in het, in het, uh, in het verlengde van wat de heer Taters net ook, ook noemde. En ik heb het ook al in mijn algemene beschouwingen gehad. En volgens mij is dat vanuit de, de verenigingen ook, niet, niet, uh, ook een beetje de, de gedachte van nou. Ga nou eerst eens pas op de plaats maken... en ga eens goed nadenken met elkaar over wat je nou precies wil. En dan gaat het eigenlijk om, om beide locaties. Inventariseer nou eens goed wat het, het, het, het Zandvoortse verenigingsleven echt nodig heeft. Wat, wat toneelverenigingen nodig hebben, wat andere verenigingen nodig hebben. Ga dat nou eens goed investeren. Dus ga nou niet overhaast besluiten van we verkopen wel of we verkopen niet... Pas op de plaats en doe dat desnoods twee jaar... totdat inderdaad dat, dat hele LDC-verhaal afgerond is. En ga dan zeggen van we gaan verbouwen, waar, waar dan ook. Want oh dat, dat, lijkt, dat lijkt me veel, veel beter dan nu al... Hoe sympathiek ook, het besluit te nemen. om te zeggen. Het, of het, het, het echt de definitieve besluit te nemen. van we gaan dit doen en we gaan dat doen. Ik, ik vind dat partijen eerst rond de tafel moeten gaan zitten. weer hierover. Dat lijkt me veel belangrijker. En natuurlijk, meneer Bluis zegt. er moet wel wat gedaan worden. maar in mijn ogen, of in onze ogen. is dat juist DAT. wat gedaan moet worden op dit moment. Ja, oh, voorzitter. Ja, ik vind het. Uh, uh, een beetje een raar verhaal. We moeten eerst wachten uh, tot het LDC klaar is. Hè? Dat, uh, dat zei de heer Taat en de heer Stammes ook een beetje. Maar als het LDC klaar is, dan staat de blauwe trim nog precies dezelfde hoe die nu staat. Er is geen wc bijgekomen, de trap is niet uh, gedaan, de, de lift is niet groter geworden, enzovoort, enzovoort. Nee, maar daarom zeg ik ook: we moeten met elkaar. Met probleem. Daarom... Nee, dan moet je niet wachten tot het LDC klaar is. Dat heeft allemaal gezien. Nee, Dat ik zeg daarom moeten we is. met, met Dat... iedereen rond elkaar... met elkaar rond de taal om te kijken wat er nou echt nodig is. Wat er voor aanpassingen in de blauwe trum nodig zijn nog. Ja, en wat er voor aanpassingen in de krocht gedaan moeten ja, maar worden maar, eventueel. Ja, maar dan hoef je niet te wachten tot alles zee klaar is. Dat is het grootste van de koor, ik hoor, natuurlijk. Meneer babbel Wilson, en de naam, meneer Kroos. Ja, voorzitter, ik wil nog even reageren op hetgeen wat uh, de heer... Uh, uh, stammis naar voren heeft gebracht. Ehm... Um, hij zegt, uh, eigenlijk als ik hem goed begrijp, en als dat niet zo is, dan moet hij me maar corrigeren. Um, we doen nog even niets uh, voordat we uh, zeg maar weten wat we zouden willen doen. Maar als je dat wil, dan moet je in ieder geval niet de optie en het uitgangspunt wat nu in de stukken staat verkopen. Uh, daar moet je dan verder niet op doorgaan. Want daar hou je de opties niet Daar heeft u gelijk in. Want dan hou je de opties niet open. Nee, er is staat helder. Heb ik u goed begrepen. Heer Bluis, uw vingers stonden altijd... Kijk, het, dus wordt het vooralsnog niet verkopen, zou je erin kunnen zetten, maar... maar kijk, het college had met motivatie moeten komen... Anders als dat, het gaat alleen maar over het financiële. Er is geen enkele motivatie en er is ook geen motivatie te vinden. Want een pand wat wij zeven dagen in de week gebruiken voor het verenigingsleven... dat kunnen wij toch niet dit soort discussies over hebben. Want dan, dan ben ik het meisje wie dat zei, dan zetten we zand gewoon in de uitverkoop. En dat zijn we dan nu aan het doen. En er mag met mij best gediscussieerd worden over van of dat bedrag nou later ingevuld wordt. En dat we dat misschien doorschuiven dat het nu even niet mee wordt genomen. Maar het voor ons is wat duidelijk, wij zullen de motie gewoon indienen om het gebouw te behouden in de functies waarvoor het is met de beheerders die er nu in zitten. En over het bedrag kunnen we discussiëren dat we dat anders invullen. Vind ik prima. Meneer, meneer uh, Bluis, u zei motie, maar u bedoelde abonnement, denk ik. Voor, voor de duidelijkheid, meneer Sandbergen had eerst de vinger omhoog... en daarna ja. meneer Tatus. Uh, ja. Het fundamentele verschil tussen de VVD en D66... is uh, dat zij uh, de optie uh, open willen houden uh, dat er verkocht wordt. En uh, dat is nou juist wat D66 uh, niet voorstaat. Er wordt niet verkocht. We hebben die ellende... Uh, ...meegemaakt met het gemeenschapshuis... ...door het niet zozeer te verkopen... ...maar te slopen. En dan nou doet u het weer. In feite... Ontneemt u, amputeert u, uh, als u het verkoopt, uh, het, dit, dit gebouw uit de Zandvoortse uh, samenleving. En daar voelen we niks voor. Zeker gelet op het feit dat de exploitatie van het gebouw uh, nagenoeg 100% in tijd is. Me dunkt, Wat wil je nou nog meer? Weet u, e de een aantal uh, meneer, uh, van meneer, uh, voorzitter. Ik zal van iets eerder, meneer van. Ja, ik, ik, ik, Een aantal van u heeft uh, zich daar vanavond schuldig aan gemaakt. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar aan stoor. Het wordt, het wordt steeds groter gemaakt. Uh, u doet net alsof er al een, uh, een sloopkoop voor, voor de krocht staat. En dat, en dat, want het, het, het, de heer Tonen gaf dat ook al aan. Uh, het gaat van verkoop naar sloop. En niemand heeft het over slopen. En als um, u goed had geluisterd, dan heb ik het over hier, het behoud Verheij. van de functionaliteit. Mevrouw Verheij. De watertoer hebben we ook verkocht. En hoe staat die er nou bij? Ja, de gemeen... nou, die, die zal ook binnenkort gesloopt moeten worden. Of... En dan gaan we de krop verkopen. Ja, ziet u, en dat, en dat is dat... precies waar ik ze dus zojuist op nee. doelde. Ja, zo dat, is... dat alles wat we, waar we een keuze maken, dat wordt gesloopt. Nou, als we zo doorgaan, dan doen we heel zandvoort in ja, de zo, uitverkopen. Nou ja, Zo'n beetje gaan we wel die kropen. Uh, ja. voorzitter, voorzitter, interruptie. Um, ja, het is dus net wat meneer Tonen zegt. Die zegt... Uh, Even afgezien van het feit dat ik het ook niet verstandig vind om het te beslissen om te verkopen of alsnog te verkopen. Maar als de, de katholieke kerk het terugkoopt uh, voor uh, 3,5 ton en ze gaan verder exporteren onder hun eigen voorwaarden, dan verandert het natuurlijk ook niks, maar dan is het is wel verkocht. Dus. dus ik vind... de dupe, wie stelt er dan de dupe van? Dan zal de Zalvische bevolking voor het, het uurtje huur daar een heel ander bedrag moeten gaan betalen. Nou, ik... En dan zijn we al aan beheerskosten okay. straks meer kwijt als dat we kwijt zijn nu aan het hele gebouw. Juist, juist. maar goed, dat is even terzijde. Maar ik wil het toch even memoreren wat die, als die kerk terug zou kopen. Het tweede is, als u zegt, we gaan er nu uh, 1,4 miljoen in stoppen. Dan zeggen wij van, uh, oh, dat is een mooi gebouw geworden, de expertant. Die gaat nu de huurprijzen doorberekenen naarmate hij hu zelf huur moet betalen aan de gemeente. Maar dan met een investering van 1,4 miljoen. Dan zeggen die verenigingen, dit kunnen wij allemaal niet meer betalen. Dan komen zij via achter de achterdeur weer terug bij de gemeente voor subsidie. Als u zegt, we gaan het verkopen, gemeentelijk monument, dat schrappen we. We gaan er appartementen neerzetten. Het is aan de straatstelling niet te slijten. En plus u heeft een ernstige maatschappelijke uh, ellende... Omdat, uh, omdat het afgeschaft wordt. Dus alle mogelijkheden uh, uh, in deze... komen toch neer op het uh, verhaal van uh, meneer Bluis. Dat hij zegt... Uh, we gaan het gewoon zo doordoen zoals het nu is. En in de tussentijd, wat meneer Stamme zegt... we gaan gewoon de zaak goed inventariseren... met de mensen om tafel zitten. Zo mogelijk met de huidige huurder. En punt drie is... vinden wij dat dat een geëigende weg is. En in het besluitvormingstraject wat nu voor ligt... het woord verkoop schrappen. Want dat kan altijd nog. Meneer Babits. Ja, ik snap de, de commotion niet helemaal, maar ik snap wel het CDA, want uh, volgens mij heeft het CDA helemaal geen haast. Uh, tenminste, zo begrijp ik dat. Ze wil alleen een aantal dingen afkaarten, dat die in de tussentijd niet gebeuren. En dat is uh, het, het niet verkopen, het huurcontract niet beëindigen, um, te komen tot een plan van aanpak, dat kost ook tijd, prima. En aan de andere kant, er wordt gezegd dat het maximaal 400.000 euro uh, is die, uh, die, die zou worden gereserveerd met dit amendement. Dus uh, qua, qua financiën is, is, is dit amendement ook nog beheersbaar. Dus ik, ja, ik, ik denk dat ik hier wel voor ben. Meneer Taters, ik uh, begreep net, ik had het beeld dat mevrouw Verheyen namens de VVD sprak. Daarvan naar het misverstand dat ik eerst meneer Taters het woord gaf meneer Bavis. Mevrouw Verheij, sprak ook namens de VVD. Ja, ja, ja. Dat is meestal zo. Uh, voor, voorzitter, uh, ik vind het zo jammer. Uh, we, we dreigden een consensus te bereiken. Het ging allemaal op een uh, prettige toon en dan wordt het plotseling op scherp gezet. Uh, ik denk dat, dat, dat we daar niet ver mee komen. Uh, punt 1. We hebben gewoon geen geld. Uh, punt 2, Ik denk dat we geen haast hebben. Ik heb aangegeven van laten we alles nu op een uh, rijtje zetten. Laten we wachten tot het LDC is afgebouwd. Dat alle functies in de blauwe tram uh, op zijn plaats kunnen komen. Met alle verenigingen gaan praten. Ook de verenigingen die in uh, de krocht zitten. En laten we daar wel even de tijd voor nemen. Uh, alles wijst erop dat de recessie tot een einde komt. En de volgende raadsperiode kan wel eens op een heel andere manier ingevuld kunnen worden... vanwege een betere financiële positie. En dan kunnen we ook reële keuzes maken. Uh, een, een van de, de, de, de effecten van wanneer de krocht verbouwd zal worden... en dat is bijna humor... dat zal zijn dat de verenigingen die tu, nu in de krocht zitten... tijdens de verbouwing uit zullen moeten wijken naar de blauwe tram. Uh, ik, ik denk alleen maar eventjes... Uh, zo, zo dicht ligt alles bij elkaar... en laten we het nou niet op de spitsdrijven. Wij We hebben geen geld. Uh, wethouder Currensen gaf duidelijk aan... dat dat problemen geeft. En natuurlijk is er altijd wel weer een dekking te vinden. Maar dat zijn allemaal kunstgrepen... voor iets waar absoluut geen haast voor gemaakt... hoeft te worden. Dus laat het CDA, en dat is bijna een oproep... laat ze een klein beetje milder zijn. En ik begrijp absoluut wel dat de, de, de initiatieven... die genomen zijn met de verenigingen... dat dat ook wel enige morele verplichtingen uh, opwerpt... Maar ik denk toch dat het algemene belang van Zandvoort groter is dan de morele verplichtingen aan een aantal verenigingen die u eh, misschien wel toezeggingen gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar in ieder geval lijkt het erop dat u behoorlijk eh, behept bent om de, vanavond tot een besluit te komen. En ik denk dat het besluit dat we moeten nemen, dat dat iets is wat gematigd is en waar we geld voor hebben. Meneer Baber Vilson voorzitter, Ik wilde graag even reageren op het idee dat het voorstel om een besluit te nemen over het dekkingsvoorstel... wat door nog wat fracties niet wordt gedeeld, dat dat, dat uh, onnodige haast is. En dat je beter zou kunnen wachten dat het LDC klaar is. Wat we nu moeten doen, als wij niet willen dat er een bestemming of dat er een actie wordt ondernomen... zoals voorgesteld in de stukken... dan moeten wij op korte termijn vanavond... een besluit nemen of dat wel of niet iets is... waar we achter staan. Namelijk huurcontract opzetten en een gebouw verkopen. Dat is de haast die ermee is. En geen enkel andere. Meneer Babits, u wil de kist en daarna... Ja, het is eigenlijk ik had een beetje hetzelfde idee als meneer Barberg-Wilson. Er is volgens mij helemaal geen haast. Er zijn gewoon een aantal mensen uh, binnen een, een achterban van wie dan ook. En die willen het gebouw van de krocht niet te verkoop aanbieden. En die willen dat het huurcontract niet wordt beëindigd. Die vinden dat geen, geen goede beslissing. Nou, daar gaat het om. Niet of er haast is of niet. Meneer Simons en daarna meneer Bluis. Ja voorzitter, ik wil er nog even terug naar het uitgangspunt wat ik in onze algemene beschouwing heb genoemd. Dat is bezittingen verkopen, en dat is dit natuurlijk het voorstel waar we het nu over hebben, dat los je begrotingsproblemen niet op. Dat is niet een oplossing, die moet je elders zoeken en die hebben we ook aangegeven. Ik hoorde net dat we die niet hadden aangegeven, maar als je dat inzoekt in enkele grote posten, nou als je naar de grote kijkt dan vallen die grote posten daar onmiddellijk in op en dan is ons voorstel om die daarin te zoeken en ik denk dat we het voorstel van uh, het amendement van het CDA helemaal kunnen volgen en misschien is het wijsheid, ik geloof dat uh, meneer Bluister al uh, overdacht, om bijvoorbeeld punt 4 daaruit te schrappen of te wijzigen, maar dan kunnen we ons daar helemaal in vinden. Meneer Stammes. Ja, ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik, we zitten allemaal heel dicht bij elkaar volgens mij. Bedoel, niemand wil op, op dit moment dat, dat gebouw de krocht kwijt. Abs absoluut niet. En is het dan niet veel simpeler? Maar ik, ik weet niet of dat technisch mogelijk is... in plaats van al die, die, die decreten als we gaan, nu niet of we gaan niet verkopen of wat er ook... om simpelweg voor te stellen om het hele hoofdstukje de krocht verkopen... uit de dekkingsvoorstellen te halen. Goed, zullen we, meneer Bluis? Ja, nou, daar is het abonnement ook op gebaseerd. Alleen wij hebben gezocht naar... omdat het college kwam, het ging alleen over financiële dekking... denken wij, wij vinden dat daar toch een bedrag moet staan. Maar als we daar niet helemaal uitkomen... en bij punt drie te komen tot een plan van aanpak... om de exploitatie in te op optimaliseren... En, en eventueel de nodige investeringen te doen... om het gebouw te behouden voor de toekomst. Daar blijf ik achter staan. En dan zou ik punt vier kunnen veranderen. Of we halen een... Eventueel weg. Want dan, dan laten we het open. Of je maakt van vooralsnog geen bedrag in de meerjarenraming op te nemen. Zullen we dan... het college voor een korte reactie? In tweede termijn ook. College, werd dat tonen. Ja, uh, voorzitter. Als we met elkaar afspreken dat wij in de eerste helft van 2014... Uh, dit dan uh, afronden. Want dan moeten we daarna... Wij moeten echt dan bij de voorjaarsnota... voor de begroting 2015 een besluit nemen. Omdat nu... in de begroting wel een voordeel staat... Uh, opgenomen 2015-2016... van 100.000 euro. Daarmee kom je op een negatieve... meerjarenraming. Met andere woorden... Uh, wij hebben een half jaar... eventueel de tijd... als het amendement zoals u net aangaf... met het schrappen van punt 4... Uh, dan, dan, dan, dan kunnen wij daarmee uit de voeten. Maar dan moeten we wel... Bij de voorjaarsnood 2014... Eh, 2000, ja, die is 2014, maar voor de begrotingsjaar dus 2015... Moeten we dan tot de conclusie kunnen komen. Ja, graag Ja? Mevrouw Vrij? Ja, ik, ik heb denk ik mijn avond niet, want ik begrijp het alweer niet. Het is... Als je kijkt naar het dekkingsvoorstel, dan staat er de krocht verkopen. Dan heb je het incidenteel voordeel van de verkoop van de krocht, dat staat op PM. Dus dat is niet ingevuld. Oké, okay, dus daar zou je ook geen dekking voor hoeven vinden, want dat is ook PM, zou ik denken. Maar het wordt nu zo toegespitst op die verkoop, maar waar het mij ook om gaat, is de verbouw, dus die vernieuwbouw. En als je dit helemaal schrapt, dan kun je dat volgens mij ook niet. Uh... In Dat is die ton en die, die 20.000 in, in die ton waar u het over hebt, toch? Nee, die, die, ton, die ton heeft niks met de, uh, verbouw, de vernieuwbouw te maken. Die ton is de besparing die we vanaf 2014 bereiken door gebouwde krocht eventueel af te stoten. Waar we het waar we dus nu, nu over hebben, is uh, om in het komende half jaar het komende half jaar te benutten. Om te kijken of we op een andere manier daarmee om kunnen gaan. Op een andere manier tot die exploitatie kunnen komen zoals CDA verwoord uh, in, uh, in het amendement. Waarbij we dan daarnaast moeten bekijken. En dat is eigenlijk wat het, wat, wat het amendement ook inhoudt. Welke maatregelen moeten er dan genomen worden? Mogelijkerwijs met vernieuwbouw. Mogelijkerwijs. In welke maatregelen moet het dan genomen worden om te komen tot een exploitabel gebouwde knocht? Dat is in feite, zoals de strekking van het amendement is, minus punt 4. Werd we tonen, ik, ik onderbreek u even, want de tekst in de begroting steunt niet op wat u zegt. Nee. Ik maak hem even zwart-wit, maar als u, als u, u me even gelegenheid geeft, want ik zag allemaal nee. al, de gefronste wenkbrauwen bij u. De tekst in de begroting zegt letterlijk dat de 80.000 euro heeft te maken met het niet investeren. Dus de 20 is regulier. En 80 en 20 heb ik vroeger geleerd. is dus 100. In dit geval 100.000. Uh, mijn hoofdrekenen werkt ja. denk ik nog. Klopt heeft gelijk. Oké. Okay. Dus ja. dat, wat u net zei klopt dan niet. Hè? Nee. Want, maar, kijk voor nee, mij is zei. het helder dat punt 4. Okay. Als dat zo ja. ingaat zoals het nu is. Dat die, de, deze besparing er gewoon blijft staan. En dat de, de begroting blijft zoals die is. Alleen, alleen het verkoop en het huur dat gaat eruit. En bij de kapitaallasten, daar is, uh, ja. daar, zijn die die tachtig, zijn de kapitaallasten van de, van de eventuele investering. 20, 80, 80. Ja. En, uh, en, en dus die valt dat valt weg. Ja. Okay. Alleen dat het punt is helder, denk ik, hè, voor iedereen nu. Ja. Mevrouw ja. van der Veld. Ik wilde toch even reageren op de woorden van de heer Toonen daarnet. Ik, uh, ik heb ze wel gehoord. Ik zat niet hier, maar ik heb ze wel gehoord. Mm -hmm. U had het er een over. Dan moeten we met uh, de voorjaarsnota, met wijzigingen komen. Want de meerjarenbegroting klopt dan niet. U heeft daarnet gezegd... dat wat er in de meerjarenbegroting staat helemaal niet van belang is. Nee, u heeft dan niet, toch niet echt... Ja, dat heeft u wel gezegd. Ik heb gezegd... Ik heb gezegd dat we wel met de voorjaarsnota in het kader van de begroting 2015... Uh, bij de voorjaarsnota al een, een, uh, een definitief omlijnd plan moeten hebben... om de simpele reden dat er op dit moment een uh, voordeel staat ingeboekt van een ton. En die vertalen we anders door in de begroting 2015. Dus als we dat niet willen... Er dan staat 20 we... voor de 2015 en een ton pas in 2016. Nee, er staat 20 in 14, ton in 15 en een ton in 16. Nee, ook daar uh, werd nee. tonen nee. In, in het nou, stuk. wat moet ik We moeten toch even heeft... beter nou, nou, kijken. Hoe zit een schema hier ver, denk ik? Gedacht uh, van hetzelfde dan heeft stuur. u maar... dat betreft gelijk. Oké. Okay. Goed. Uw woorden zijn erg verwarrend vanavond. Goed. En fijn dat, u, uh, dat we elkaar helpen om dat te verduidelijken. Uh, dames en heren, dat was volgens mij voldoende debat over dit onderwerp. Nou, voorzitter. Ja, heel kort. Ik moet toch eventjes... Uh, Meneer uh, GBZ in D60. Een sociaal zonde natuurlijk. Uh, vragen of we uh, uh, meegaan uh, met het CDA of uh, ons eigen abonnement behouden. Meneer Paap, leden van de Raad. Er is veel gesproken en het is gebruikelijk dat er nog een schorsing straks komt en een pauze, daar kunt u nog overleggen. De kern van de gedachtenwisseling heeft hier plaatsgevonden. Daar lijkt een lijn uit naar voren te komen en de uitwerking kunt u in die tijd volgens mij absoluut benutten. Want ik hoor verder niks nieuws en daar wil ik het debat verder niet meer mee belasten op dit onderwerp. Akkoord? Nou ja, een beetje vreemd, want ik kan mijn abonnement er wel voor gaan lezen nu. Dat is hetzelfde. Meneer Paap, als u het abonnement wilt indienen, dan mag dat. Niets, verhoudt u daartoe? Ehm. Um, nee. Kan nog in ieder van boven de af? Ook dat mag. Ik mag hem tot en met de besluitvorming boven de markt houden, indienen, eruit halen. Uh, en ik ga u nog helpen ook. Ja. Maar, meneer voorzitter, er is wel meegenomen wat de wijzigingen van het abonnement zijn, door de griffier. Ja? Want dan kunt u hem eventueel wijzigen voor ons. Um, ik constateer dat het debat op dit onderdeel voldoende is geweest. Um, dat er nog wel wat werk op de achtergrond ligt. Maar daar bent u denk ik voldoende toe geëquipeerd. Al dan niet met de griffier en het college erbij. Ik kijk naar de klok. Het is tien voor elf. Mijn voorstel is om het tweede punt wat ik net van hoofdpunten heb benieuwd. Het museum. ...in debat te brengen... ...en dat dat... Um, ...nou, ik verwacht... ...eenzelfde tijd zal duren, 20 tot 30 minuten... ...daarna schors ik deze vergadering... ...en gaan wij morgen... ...verder met debat... ...en aansluitend besluitvorming. Dat is de wijze waarop ik het wil doen. Het tweede grote onderwerp... ...Zandvoorts Museum, wie wil het spits afbijten Meneer Paap. Ja, dank u voorzitter... Uh, laat ik maar meteen de knuppel in de honden gooien. Uh, D66, GBZ, Sociaal Zondvoort zon, uh, zon uh, komt met een motie uh, hierover. Wij vinden het uh, belangrijk, in ieder geval, dat er nog een uh, poging wordt gedaan om het behouden van het museum, in welke vorm dan ook. Uh, zal ik hem even voorlezen, voorzitter? Graag. Dan hebben we het ook maar meteen gehad. Ja. Ik begin bij overwegend dat. In het is het sluiten en verkopen van het Zandvoortmuseum... is opgenomen c 8, zodat dit vanaf 2015 zal, luiden, zal leiden tot een structureel voordeel. Het Zandvoortmuseum een meerwaarde kan hebben voor de gemeente als toeristisch badplaats. Het aantrekkelijk houden van Zandvoort voor toeristen belangrijk is... en het sluiten van het museum hier niet aan bijdraagt. De gemeente het beheer van... van het Zandvoortse museum ook uit handen kan geven... als dit het sluiten van het Zandvoort Museum kan voorkomen. De fractie Sociaal Zandvoort GBZ en D66... zijn tegen het sluiten van het Zandvoortse museum... zonder dat alle mogelijkheden zijn onderzocht. Verzoekt het college om eerste instantie het Zandvoort Museum nog te behouden... en een ultieme poging te wagen om te kijken... of er nog een mogelijkheid is om het museum al of niet door verenigingen te laten beheren... en het museum te laten functioneren... als cultuurhistorisch centrum van Zandvoort. Getekend, alle drie de partijen. D66, GBZ, Sociaal Zandvoort. En ik neem aan dat u dat meeneemt in het debat. Ik zie de vinger van meneer Sandberg. Ja, voorzitter. Het zal u niet ontgaan zijn dat de naam van D66... en deze is genoemd. Klopt. En dat is niet zonder reden... Wij zijn namelijk van mening dat als je het museum uh, weg doet, dat je dan ook niets meer hebt en er zal dan ook niets meer terugkomen. De collectie zal verrotten in de catacomben van uh, dit raadhuis... Dat nou, um, maakt het wel heel dramatisch. Ja, Zander, ja, maar het, dat, het... Zo laat op de avond wil ik die verzuchting dan toch wel teruggeven. Gaat u verder. Dank u wel, voorzitter. Fijn dat het zo aankomt. <laughs> um, voorzitter, um, ik denk uh, dat er best uh, mogelijkheden zijn... Uh, om de exploitatie van het museum uh, voor te zetten... Uh, wellicht op een andere wijze. Maar dan, dan nu het geval is. Maar ik denk dat het mogelijk is. Ik denk namelijk... En uh, dat voorstel is volgens mij ook uh, informeel gedaan. Het museum uh, te laten exploiteren. Althans onder leiding van één manager bijgestaan. Door louter en alleen vrijwilligers. Daarbij kan... Uh, hoe heet het, het museum? Uh, althans, ik stel me zo voor... en ik heb gehoord dat, dat, dat het historisch museum in, in uh, Haarlem het geval is... dat even los van de, de bedrijfsleiding... laat ik maar zeggen, er een soort uh, commissie functioneert... die uh, adviezen geeft met betrekking tot allerlei exposities. De collectie, et cetera, et cetera. Ik uh, stel mij voor uh, dat op die manier te doen... En tenslotte denk ik dat uh, de, het museum als zodanig ontkoppeld moet worden aan de ambtelijke organisatie. Dus dat de overheadkosten uh, die nu op dit moment uh, uh, worden doorberekend komen te vervallen. Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk de, de exploitatie van het museum ons dan de helft kost van wat het nu kost. Dank u wel. Meneer Tammes zag ik als eerste... En daarna kunt u wat mij betreft wat informeel vergen. Ja, voorzitter, ik had eigenlijk een vraag euh, over het amendement... maar de heer Paap is weg, ja. dus euh, nou, houd het even op. Ik weet zeker dat meneer Paap terugkomt en meeluistert. Meneer Bluis. Ja, wij zitten wel een beetje met een dilemma. Kijk, wij, wij zijn absoluut van overtuigd dat het in de huidige, de huidige vorm... absoluut niet door moet gaan. Dat het in de, ook de wijze waarop het tot nu toe heeft gefunctioneerd dat functioneert niet, dat onvoldoende in ieder geval onvoldoende. En dat de kosten voor de gemeente zal voor het gewoon te hoog zijn... en het rendement te laag. En ik zet het dan maar naast het, uh, het, het, uh, het Juttersmuseum... hoe dat regelt en reilt dezelfde en hoeveel mensen daar komen... en wat we uitstralen, dat heeft, dat heeft dit helaas helemaal niet. Dus wat dat betreft sta ik achter de bezuiniging... dat we moeten stoppen met, met, met formatie... en dat we dat moeten afbouwen naar nul. Maar er is wel een ander probleem, vind ik... en dat is het feit dat... En ik ga dan even naar pagina 36 van deze gemeentebegroting. Daar staat... Enkele voorstellen om het museum een nieuwe strategische koers te laten inslaan... hebben het niet gehaald in de raad. Nou, dat is pertinent onwaar wat er staat. Ik heb alle stukken erop nagelezen. Ik heb pakken hier liggen. Deze gemeenteraad en ook geen vorige raad... heeft nog nooit inhoudelijk kunnen discussiëren over het museum. Er zijn door het college diverse initiatief gehoord. Ik heb dit tonen uitgelegd... En ik... Maar deze raad heeft er nog nooit iets over kunnen zeggen... En zijn mening kunnen geven. We hebben geen kaders meegegeven. Het is een aantal keren bij een voorjaarsnota gekomen. Ik kan u al de stukken geven. Er is nooit door de gemeenteraad over uh, Meneer Simons heeft het eenmalige keer geprobeerd. En toen werd de wethouder heel boos. Dat weet ik nog wel. Want hij liep voor de muziek uit. Meneer. meneer Simons moest toen wachten. Want de nota Kunst en Cultuur zou de inspraak ingaan. En dan zou het wel terugkomen naar de gemeenteraad. Nou, dat is nooit gebeurd. Het is nooit teruggekomen. En daar ligt misschien wel de basis van onze problematiek. We hebben al jarenlang geen kunst- en cultuurbeleid ingevuld... waarbij dit onderdeel zou zijn. En daarom zit ik nu met een dilemma. Dus ik ben voor de bezuinigingen. Maar, ja, maar aan de andere kant denk ik... ja, gemeenteraad moet daar toch ook eigenlijk zijn mening over geven... Uh, ja, en misschien zijn er toch nog kansen op een andere manier. En ook de kansen die de heer Tone aangeeft... Hè, met dan een andere expertante die dan ook iets met het museum wil... die spreken mij ook aan. Dus ik vind dat die er dan ook bij betrokken moet worden. Dus ik ben een beetje afhankelijk van het antwoord van het college... wat ik nou wel of niet met de, de motie zou moeten doen. Maar ik sta wel achter de bezuiniging op de formatie in het raadhuis. Meneer Dennis. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, gehoord hebben de opmerkingen van de collega eh, raadsleden. Um, ik ben zelf uh, uh, betrokken bij het museum in die zin dat ik in augustus uh, een plan, een ruwe schets heb gemaakt. Uh, hoe uh, een exploitatie vormgegeven zou kunnen worden. Waarbij uh, de verenigingen bediend worden. Waarbij het uh, uh, Gasthuisplein een uh, ander aanzien en beleving krijgt waarbij de gemeente dus aan haar doel... door euh, niet, te veel, niet veel geld uit te geven, c.q. te besparen... daar een uh, schwong aan te geven. Uh, die ruwe schets uh, die is uh, ingediend uh, bij het college. En meneer uh, Toner uh, doelde daar al op. Dus daar zijn inderdaad wat ultieme pogingen aan de gang... om uh, het gebouw en de functie... CQ, uh, wat het zou kunnen betekenen als Centrum voor Zandvoortse Identiteit, uh, dat daaraan gewerkt wordt. Dat wou ik even melden, uh, mevrouw Rietkerk. Ja, dank u voorzitter. Als uh, we kijken naar het, uh, uh, de motie van Sociaal Zandvoort, zouden we daar in principe mee kunnen gaan, ook een, naar aanleiding van het betoog van het CDA, waarin ze ook zeggen van nou uh, het beheer van het Zandvoortsmuseum kan ook uit handen gegeven worden. Um, maar uh, dan zouden wij um, uh, de, het college niet verzoeken zoals het hier staat... maar in ieder geval wel mee willen geven om uh, een overgangsjaar 2014 te gaan bekijken... of zoals wij al uh, aangegeven hebben in onze beschouwingen... Uh, de mogelijkheden die er zijn met het Rijksmuseum of andere mogelijkheden... Om dat daarin op te nemen, dan zouden wij eventueel uh, nog uh, mee kunnen gaan met, uh, met de motie. College, in eerste termijn. Meneer Toner. Ja, voorzitter, om te beginnen, een opmerking van technische aard. Met de motie verandert u niks aan de begroting. Dus uh, laat dat even helder zijn, want dan blijft de begroting overeind staan. Uh, dat is één. Twee... Uh, in, uh, in, in, in wat nu dan nog... motie heet, staat... Uh, dat we nog een ultieme poging moeten doen... om het museum de niet door verenigingen... te laten beheren. Ik heb volgens mij... bij de beantwoording... Uh, op de uh, algemene beschouwingen... al gezegd, daar ziet het college... helemaal niets meer in. Het college heeft twee keer pogingen gedaan... en die pogingen hebben tot resultaat... gehad dat we... met z'n allen hebben geconstateerd... dat... Iedereen het met elkaar eens is dat, niemand het met elkaar eens is. Nou, dan gaan we daar niet nog een keer mee in de weer. Als u dat zelf als raad wilt doen, be my guest. Maar wij hebben het twee keer gedaan en twee keer is wat ons betreft in ieder geval genoeg. Um, bovendien staat hier nu te laten functioneren als historisch centrum van Zandvoort...